5 uur. Het NOS journaal. Gert Kluk. Het kabinet zoekt steun D66 en GroenLinks om nieuw leenstelsel. Nieuw hoofdstuk in drama rond Vira en Dijsselbloem enige kandidaat Eurogroep.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 De NS en de Belgische spoorwegen laten tot zeker maandagavond geen Vira-treinen rijden. In België is een stuk bumper van een Vira-trein naast de rails gevonden. De Belgische toezichthouder heeft erop een verbod afgekondigd. En dat wordt pas opgeheven als vaststaat dat de Vira-treinen betrouwbaar zijn. De NS sluit zich aan bij de maatregel en dat betekent dat ook in Nederland de Vira zeker tot maandagavond stilstaat. Sinds de Vira eind vorige maand tussen Amsterdam en Brussel is gaan rijden zijn er problemen. Gisteren raakten een aantal treinstellen beschadigd door ijsvorming. Het Belgische en het Nederlandse parlement willen samen een hoorzitting houden over de problemen met de snelle trein. Rond Utrecht Centraal is het treinverkeer verstoord. Om kwart voor vier ontstond volgens DNS een technisch probleem waardoor seinen en wissels niet bediend konden worden. Volgens een woordvoerder van DNS is het technische probleem inmiddels verholpen. Reizigers van en naar Utrecht moeten wel rekening houden met vertragingen en uitval van treinen. Minister van Financiën Dijsselbloem is de enige kandidaat... voor het voorzitterschap van de Eurogroep. Tot 12 uur vanmiddag konden gegarigden zich voor deze functie melden. Maar volgens de huidige voorzitter van de Eurogroep, de Luxemburger Juncker... heeft alleen Dijsselbloem dat gedaan. Waarschijnlijk maandag wordt er meer bekendgemaakt... over de benoeming van de nieuwe voorzitter. Algerijnse militairen hebben bij de actie van gisteren... op het gascomplex in Amenas 650 gijzelaars bevrijd. Volgens de autoriteiten komen de meeste bevrijde gijzelaars uit Algerije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 De politiebonden en minister Opstelten hebben overeenstemming bereikt over de manier waarop de reorganisatie van de nationale politie wordt begeleid. In november verbraken de bonden het overleg. Gisteren werd bekend dat het zou worden ervat en een dag later is er een akkoord. Volgens Opstelten is onder meer afgesproken dat de partijen samen in de gaten houden hoe de reorganisatie verloopt. Voorzitter van de kamp van politiebond ACP zegt dat het gesprek met Opstelten hem voldoende vertrouwen heeft gegeven. Het medisch centrum Alkmaar heeft ruim een uur zonder stroom gezeten. Even voor drie uur was er een ontploffing in een transformatorhuisje... waardoor de stroom in het ziekenhuis uitviel. Het noodaggregaat werkte ook niet goed... maar kon de cruciale apparaten in het ziekenhuis wel van stroom voorzien. Inmiddels is de stroomvoorziening in het Alkmaarse ziekenhuis weer hersteld. Er worden morgen geen toertochten op natuurijs gehouden. Het ijs is nog te dun, dat heeft de KNSB bekendgemaakt. De paartochten die al waren aangekondigd zijn afgelast... Volgens de schaatsbond is minimaal 12 centimeter ijs nodig... en zo'n natuurijsvloer ligt nog nergens. De KSB vindt het een te groot risico om duizenden mensen over het ijs te laten schaatsen. Het weer vanavond in het noorden en noordwesten. Nog opklaringen, op andere plaatsen veel bewolking. Vannacht is het overal bewolkt. Het vriest maximaal 5 graden. Morgen in het noorden een beetje zon, in het uiterste zuiden mogelijk een beetje sneeuw. De hele dag vriest het licht. Zondag bewolkt en vanuit het zuiden sneeuw. In het noorden overdag droog en misschien nog wat zon. Ah, B verkeersinformatie. Er staan nu 12 files. Op de A1 bij Muiden is er een ongeluk gebeurd op de Wisselstrook. Vanuit Amsterdam staat het vast tussen Diemen en Muiden over 4 kilometer. En naar Amsterdam staat het tussen Knoopend Muidenberg en Muiden 3 kilometer file. Want in beide richtingen is bij Muiden de linkerrijstrook dicht. Zodat de hulpdiensten erbij kunnen komen. De A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. 8 kilometer door werkzaamheden die tot eind deze maand duren. En er is een ongeluk gebeurd op de A9 richting Alkmaar. Tussen Kastrikum en Akersloot staat 3 kilometer. Alle rijstrokken zijn hier weer vrij. En u hoort het zojuist in het nieuws. Uh, zijn problemen bij Utrecht, bij de spoorwegen. In tegenstelling tot eerder de berichten... rijden er nog steeds geen treinen tussen Utrecht-Den Haag... Utrecht-Rotterdam en Utrecht en Leiden. De vertraging op die trajecten is dus meer dan een uur. Hallo, ik ben Nick, zakelijk specialist van Vodafone... voor ZZP'ers en MKB'ers, gevestigd in Zijst...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 kijk voor de voorwaarden op fiat.nl. Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Hele goedemiddag. De gijzeling in Algerije is nog steeds gaande. We hebben een eigen onderzoek naar het schoonvegen van het eigen stoepje, maar eerst de zondag. Hij heeft doping gebruikt en nee, hij heeft niet wild om zich heen geslagen. Zonder een traan te laten deed Lance Armstrong zijn verhaal... in zijn eigen huis bij Oprah Winfrey. Live around the world, after years of denial. I have never doped. Is there yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Was one of those banned substances EPO? Yes. This story was so perfect for so long. Mm -hmm.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 you know we all wanted to believe also that he was winning the tour is clean just was het toch wel heel duidelijk uh, helder dat de juristen hier de antwoorden gaven en daar hadden ze Lens Armstrong voor ingehuurd. I'm, I'm, I'm, I'm a drug cheat I'm a cheat yeah. I'm a cheater Gielippert hier in de studio. Ja, Ik denk dat komt nog wel een keer aan. Nee, Hij valt je het ook. goed samen. Ja. Ja. Ik ben een bedrieger. Nou, dat kunnen we toch wel vaststellen. Ja, dat bent. kun je zeker vaststellen. Uh, ja, ijzer sterk natuurlijk. Ook hoe het begonnen. Meteen met een minuut. Alle bekentenissen erin. En klaar. Uh, eigenlijk hadden ze het programma op dat moment kunnen stoppen. Het interview. Maar daarna ging het nog vrij lang door. Nou ja, daar raak je misschien wel de kern. Misschien, uh, inderdaad, uh, meteen weten we waar het over gaat. Maar daarna hij is vrij sumier geweest. Ja, hij is sumier geweest, hij heeft geen namen genoemd. Uh, hij weigerde in te gaan bijvoorbeeld op suggesties... over die dokter Michele Ferrari, uh, Nou, laten we zeggen... de dopingdokter, uh, de, de, de supertrainer. Daar wilde hij niet verder op ingaan. wilde hij alleen maar van zeggen, het is een goed mens. En nou, Verder praat ik daar niet over. Hij wilde geen andere namen van coureurs noemen. Uh, sterker nog, hij wees niet eens in de richting van het IOC. Uh, van uh, de IOC bedoel ik, uh, de, de, de internationale wielrenunie. En dat werd toch eigenlijk wel verwacht. Sterker nog, de New York Times had... Uh, een paar dagen geleden, een mooi verhaal, waarin al wat stond uit het interview. Wij dachten dat dat gelekt was uit het interview. En waarin uh, hij toch verwijzingen zou maken richting de UC. En met name richting Hein van Brugge, ja. voorzitter. Nou ja, die zullen daar wel, uh, en Hein van misschien wel in het bijzonder, opgelucht zijn dat die vinger niet geheven is. Van Brugge was opgelucht. Dat heeft hij inmiddels ook laten weten. Die zegt ook uh, dat hij blij is dat uh, de, de beschuldigingen uh, die gedaan zijn, uh, nou, dat, die, dat, die, dat die niet uiteindelijk uh, uitgevoerd zijn door uh, Armstrong. Uh, in ieder geval uh, zegt hij, ik sluit maar aan bij de conclusies van de UCI en het bijzonder feit dat er nooit iets is weggewerkt en dat de UCI onder mijn leiding, zegt Verbrugge, altijd in de frontlinie heeft gestaan in het gevecht tegen doping. Dus uh, hij was er blij mee en het kwam, wat Verbrugge betreft... ook niet als een verrassing, wat Armstrong zei daarover. Of eigenlijk waar, ja, waar hij over zweeg. Nou ja, dat zegt eigenlijk ook Erik Breuking. Hè? Die, die zegt ook, van, het komt allemaal niet als een verrassing. Um, ik hoor trouwens vrij weinig andere uh, wielrenners... laat ik zeggen, topwielrenners uit uh, die tijd. Of... Ja, je hoort bijna niemand. Ja, David Miller hoor je, uh, ex-dopingzondag ook. Ja, die kan vrij praten. En die, die kan vrij praten en die zegt... van zijn leven zal vanaf nu totaal anders zijn. Maar dat is iets wat Armstrong zelf ook al had geconcludeerd... Want die zei in het interview tegen Oprah... Uh, ik weet dat ik me tot aan het einde van mijn leven... zal moeten verantwoorden voor uh, de dingen die ik verkeerd heb gedaan. En hij begon ook al een beetje... en dat krijgen we waarschijnlijk vannacht te zien uh, over zijn zoon... Die, die nu toch moest gaan vertellen dat zijn vader een leugenaar was geweest. En ja, geef dat maar eens mee aan een opgroeiende jongen. Uh, die dat de rest van zijn leven zal moeten aanhoren. Maar zit er uh, in, in jouw beleving een soort verklaring voor waarom iedereen zwijgt? Waarom bijvoorbeeld de Rabo-renners van destijds, waarom zeggen die niks? Ze zeggen helemaal niks. Ja, breuking een klein beetje, maar, maar het is inderdaad uh, sumier. Het is net alsof ze denken van ja, laat Armstrong maar. Uh, hij heeft zichzelf nu min of meer aan de galgen gehangen, want dat heeft hij natuurlijk wel gedaan. Met die opmerkingen over ik heb EPO gebruikt, ik heb alle zeven... Tour de France die ik heb gewonnen, heb ik gedrogeerd rondgereden. Het kan ook niet, dat was ook een mooie, hij zei ook... je kunt geen zeven Tour de France winnen zonder stimulerende middelen... zonder verboden middelen te gebruiken. Dat kwam meteen op een hele felle reactie te staan van Greg LeMond. Drie keer de Tour gewonnen, maar die had het verhaal niet helemaal goed begrepen. Want die dacht dat Armstrong had gezegd... je kunt de Tour niet winnen zonder gebruik van doping. En die was daar heel erg boos over. Ja. Maar goed, denk jij dat het nu mensen zal stimuleren? Ik bedoel, het is de eerste dag dat men nog niet heeft gereageerd... om uit de kast te komen, om die thermaan te gebruiken? Ik heb het gevoel wel. Ik heb wel het gevoel dat het pad geëffend is voor renners. Met name in Nederland, hè, waar we nu bezig zijn met de vragenlijst... die door de KWU is rondgesteld aan de drie profploegen. Uh, het zal voor renners iets gemakkelijker worden. De drempel zal iets lager worden om nu ook met een bekentenis te komen. Want ja, als de allergrootste renner van het afgelopen decennia... als die op dit moment toegeeft uh, dat hij niet anders kon in die tijd... en dat iedereen gebruikte, ja, dan kun je eigenlijk niet achterblijven. En dan nog eventjes in die glazen bol. Je zei al van ja, hij moet het inderdaad eigenlijk voor zijn zoon nog even uh, zeggen. Wat, wat, wat verwachten we van vannacht? Uh, Emo TV. Uh, ja, Gewoon. dat denk ik wel. Uh, de traan, ik denk dat de, de traan, haan... traan misschien nog wel uh, uh, tevoorschijn komt. Hoewel, ik moet je heel eerlijk zeggen... Uh, je concludeert het ook al uh, in je openingszin... Uh, uh, er was, zat weinig emotie in... Uh, zonder een traan te laten. Uh, maar straks... dan, dan, dan komt Oprah gaat iets meer in op die gezinssituatie. Op zijn exen... Op zijn kinderen, hoe nu verder, hoe ga je met deze leugen? verder wel door het leven? We gaan ook over dat beeld hebben nagedacht. Want vandaag is dat beeld van de kille, koele ja. berekenaar. En wat dat betreft is hij dus niet in zijn opzet geslaagd. Want we hadden wel allemaal het idee dat het een georchestreerd verhaal was, goed geregisseerd. Advocaten op de achtergrond. Die allemaal meeluisterden. En die waarschijnlijk zo of zo deden: de duim omhoog, <lacht> duim omlaag. omlaag. ja. ja. Maar uh, nee, gevoel kwam er niet echt uit. En dat is nou net iets dat Armstrong nodig heeft. Uh, als je kijkt ook met name naar de reactie van het Amerikaanse publiek. Amerikanen houden ervan, hè, als helden van hun sokkel vallen. Maar als ze daarna berouw tonen... en. Ja, diep door het stof gaan, dat vinden ze prachtig. Ja. En dat heeft hij nog niet gedaan. Tot mijn spijt, tot mijn diepe spijt, dat wil je horen. Um, Gio, wij gaan elkaar morgenochtend weer spreken. Want Denk vanaf zeker. deel zeker. Twee... Als ik niet omval. <laughs> Vast niet. Dankjewel. Gio Lippens was dat. Het is 13 minuten over 5. De gijzeling bij het gascomplex in Algerije is nog steeds in volle gang. Woensdag viel een terroristische groepering het gascomplex van BP aan en gijzelde veel buitenlandse werknemers. Bij een reddingsoperatie gisteren zouden veel gijzelaars zijn bevrijd. Maar onduidelijk is hoeveel en wie er nog uh, zitten. Lex uh, Runderkamp hier zo bemoeit zich ook al maar even met de deur die uh, van hem dicht moet in de studio. Uh, Lex, wat is het laatste nieuws dat jij gehoord hebt? Uh, nou, het allerlaatste nieuws is eigenlijk dat de, de, de, bij de gijzelingsactie in, Algi, Al, in Algerije... veel meer westerse werknemers uh, uh, betrokken zijn, slachtoffer zijn... van die gijzeling, dan we tot nu toe dachten. We hebben tot vanochtend aan toe... maar ging het eigenlijk voortdurend over ja, ongeveer 50 uh, gegijzelde westelingen bijvoorbeeld. En ja. uh, wel 100, 150 uh, uh, uh, mensen uit Algerije. Maar nu... Noemt de, sta de Algerijnse staatszender al 132 buitenlandse gereiselden. 132. Dus dat is een verdriedubbeling bijna ten opzichte van gisteren. Honderd van hen ja. zijn zojuist, ik kwam net over de Warriors binnen, zojuist uh, vrijgekomen. na uh, weer uh, acties van het leger, uh, daar in de woestijn in de Sahara. Maar goed, dus 132, dat, is, dat maakt de zaak in die zin veel groter. Ja. En, en, en er blijken ook 30 uh, uh, gegijzelden inmiddels omgekomen te zijn, waaronder 7 buitenlanders. Wist men dat niet? Zijn dat getallen die nu naar buiten komen? Of um, wist men dat wel, maar heeft men bewust het risico genomen? Ik denk dat het allebei is. Je, je, je ziet aan de ene kant dat de Algerijnen... dat zijn natuurlijk niet de grootste ik zal maar zeggen, democraten in de wereld... die meteen uh, in, uh, in real time een informatie geven over hoe de zaak zich ontwikkelt. We hebben zojuist ook een verklaring gehad uh, van uh, de Britse premier... Of Nee, het was van Panetta, sorry. De ja. Amerikaanse minister Amerika. van Defensie. Die zei van, ja, jullie moeten begrijpen... de zaak is nog steeds in ontwikkeling. Het is nog lang niet klaar daar. En, en u moet van ons aannemen dat wij... Uh, in, t, in het belang van de gegijzelden... op dit moment niet elke keer als er een nieuw gegeven... Uh, vrijkomt, dat we horen dat... dat ook meteen publiek maken. Ja. Het is gewoon de oude wereld. Wij zijn de wereld ja. gewend van Facebook, nee, Twitter, Twitter we willen het meteen foto's. Weten. Je ziet de actie, maar je blijkt... Dit, maar, de Algerije, Sahara, de woestijn. Het is daar allemaal wat Maar Lex, betekent dit dat... Er op dit moment gewoon een veldslag gaande is daar. Nou veldslag is wel heel erg beeldend nou ja, uitgedrukt van je, ik, maar er ik is we hebben wat gister, we hebben gisteren gereageerd op het feit dat er een bevrijdingsoperatie gaande was. En dat hield blijkt in dat ging om een deel van de gijzelnemers die wilden ontvluchten met een groep gijzelaars. die zijn in vijf jeeps gesprongen. Die zijn beschoten en bijna allemaal omgekomen. Uh, en toen kwam ineens het bericht van de actie is klaar. Dus iedereen dacht, oh, de gijzelingsactie is kennelijk klaar. Maar in de loop van de ochtend en de middag bleek... dat er op dat gascomplex in de Sahara... Uh, nog steeds groepjes mensen samen met uh, he, islamitische uh, fanatici vastzitten. En uh, omsingeld zijn door de, de, de veiligheidsgroepen van de Algerijnse overheid. Ja. En daar... Ja, daar wordt, Ik vond het een ontzettend mooie omschrijving. De special forces zijn op dit moment aan het onderhandelen met de gijzelaars. Zo werd het omschreven door de Algerijnse overheid. Ja. En wordt ook een beetje duidelijk wie die mensen zijn? Wie de mensen zijn die gegijzeld worden? Er zijn inmiddels tien nationaliteiten bekend... Uh, Roemenië, Zuid-Korea... er komen steeds... Uh, Colombiaan, schijnt er tussen te zitten. Dus er, de, steeds meer landen... internationaal raken erbij betrokken. Uh, dus het zijn ja, werknemers... van uh, de, de gasindustrie daar... British Petroleum... samen met de Noorden... die, die uh, in, in, in een verband met de Argentijnse... of Argentijnse... Algerijnse staatsoliebedrijf... Uh, daar die zaken runnen. Dus dat zijn de werknemers. Aan de andere kant... Zien we wel steeds meer tekenen dat degene die het ondernemen, de Al dat dat een Al-Qaeda-gerelateerde groepering is? Ze hebben zojuist uh, een eerste deal voorgesteld in die onderhandelingen met de Algerijnse overheid. Luister, jullie krijgen van ons twee Amerikanen die wij hier vasthouden op het gasveld, in ruil voor twee mensen die vastzitten in Amerikaanse gevangenis, twee islamitische extreme strijders. Eentje is veroordeeld wegens een aanslag in 1993 op het World Trade Center. Toen het nog bestond. Yes. En de andere is een vrouw die is veroordeeld tot ik geloof 89 of 86 jaar gevangenisstraf in Amerika. Eh, omdat ze haar ondervrager heeft beschoten toen ze in Afghanistan werd vastgenomen door de Amerikanen. En die is in, in New York veroordeeld. Die twee zitten in Amerika vast. En er is gezegd laten we een uitruil beginnen. Dus we zijn nog lang niet klaar met deze over. Nog één vraag. Zitten er de Nederlanders bij? Nee, hebben we gisteren heel erg nadrukkelijk naar gezocht, vanochtend ook, zover ik. Maar goed, eh, zover ik kan nee, vaststellen. De veranderen. En ik heb eh, mensen in de olieindustrie in Libië en dergelijke, waar ik geweest ben, waar ik ze goed ken, gesproken, ook die veiligheidssector. Eh, zover ik, ik kan vaststellen zijn er geen Nederlanders bij betrokken. Dankjewel voor dit moment, Lex Runderkamp. Ergernis bij kleine zelfstandigen. Ze vegen wel hun besneeuwde stoepjes schoon... maar bij de grote ketens gebeurt niets. Dat zou dadelijk. Dennis mooi met verkeers- en treininformatie en een oproep om te carpoolen. Ja, daar komt het dadelijk op neer. Zou ik gewoon met de trein beginnen? Want uh, er rijden nog steeds geen treinen tussen Utrecht en Den Haag... Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Leiden. Dat komt door een technische storing bij Woerden. En uh, ja, dat houdt voorlopig nog wel aan. Dus als je een collega hebt die normaal gesproken met de trein gaat... Uh, Bied hem even een lift aan, want het gaat hem wel een tijdje duren... daar bij Utrecht. En langs die trajecten uh, staan de stations nu al overvol. De A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort, de file dus. Daar is een ongeluk gebeurd. Bij Muiden staat 5 kilometer. Andere kant op staat 6 kilometer door hetzelfde ongeluk. Maar in beide richtingen is de weg zojuist weer vrijgegeven. En werkzaamheden op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug staat daarom 8 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Bert van Sloten. We gaan nog even verder op de problemen die Dennis net ook al signaleerde. Rond Utrecht is het treinverkeer vertraagd door een eerdere storing... aan het bedieningssysteem van de zijnen en de wissels. Betekent mopperonder reizigers op Utrecht Centraal Station. Een oproep dus om te carpoolen. En Karin Alberts is daar naartoe gegaan, naar het Utrechtse Centraal Station. Karin, is het chaos? Nou chaos, het is vooral druk, druk onder rapport, waar je de vertrek van de, tijden, normaal, van de treinen normaal gesproken kunt zien. Veel mensen die gelaten aan het bellen zijn, aan het wachten zijn, aan het sms'en zijn, iets aan het regelen zijn. En daar is reden toe, want uh, daarnet hoorde ik uh, zeggen in de verkeersinformatie dat er geen treinen rijden tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Leiden. Maar kijk ik naar dat bord voor mij, dan zie ik, ik geef even een kleine opzomming. De trein naar Uitgeest rijdt niet. De trein naar Leeuwarden rijdt niet. De trein naar Schagen rijdt niet. De trein naar Veenendaal rijdt niet. De trein naar Den Haag rijdt niet. Breukelen rijdt niet. Rotterdam rijdt niet. Baren. Nou ja, enfin, ik kan wel even doorgaan, maar.. Ja, ze hebben, hebben nog een vacature bij die omroepen. Nijmegen nee, rijdt niet. <laughs> Maar ik bedoel, maar ik kan maar zeggen dat het is niet alleen maar richting Den Haag en richting Leiden dat er problemen zijn. Het is dus eigenlijk het hele land, ook richting Enschede rijdt er nu niks. Dus uh, nou, het ziet er nou uit dat de mensen die hier staan in de kou. Ja, want uh, het is weliswaar een hal, maar heel erg warm is het niet. Die zal hier nog wel een tijdje staan. Uh, er kwam alle mevrouw net naar mij toe uit zichzelf, boos. Oh, u bent hier ook van de NOS. Hartstikke goed, want het is een zootje. en ze wilde even het verhaal kwijt. Heb ik ook net even opgenomen. Dus dat wil ik je iets later in de uitzending horen. Maar gelatenheid en boosheid, ook dat. Ja. ja, en wordt er iets gezegd over wanneer het opgelost is? Laat de NS zich ook zien? Nou, eh, diezelfde mevrouw die net zo boos naar mij toe kwam, die was voor informatie gaan vragen hoe zij in Rotterdam moest komen. En daar zeiden de medewerkers, ja, dat kunnen we helaas niet zeggen. En dan zijn in ieder geval geen bussen die gaan rijden. En toen die mevrouw daar wel boos over werd... kreeg ze het telefoonnummer in haar hand gedrukt van een lijn... waar ze haar klacht zou kunnen indienen. Maar goed, daar werd ze eigenlijk alleen maar boos over Want ze zei, ja, nu weet ik nog steeds niks. Ja. Oh, een dienstmedeling, even luisteren. <laughs> ik zal even voor je luisteren, wacht even. Oh nou, er volgt niks. Er volgt niks. Nee, nee, ik dacht was... oh. Nu wel. Ja, ik geloof dat er nu een sprinter is die gaat vertrekken. Nou, dan denk ik dat er ook mensen in één keer die kant op gaan sprinten... en dan erachter komen dat eens een zo'n trein heel erg klein is voor zoveel mensen. Nou, ga kijken hoe het uh, daarmee, uh, daarmee staat. En of al de mensen inderdaad ermee mee kunnen... dan horen we jou straks nog eventjes. Karin Alberts, vanaf Utrecht Centraal... waar dus grote problemen zijn met de treinen deze avond spits. Ook in de buurt van Utrecht, Houten, een paar kilometer uh, verderop... is Joris van de Kerkhof en het is een heel ander soort... Geluid. Dit is echt het geluid van buiten, beetje dat uh, schaats-ijsachtige geluid. En ik hoor heel veel stemmetjes. Joris, kan je daar wel schaatsen? Nee, je kunt hier niet schaatsen. Uh, jij, een, een die, jij had geschaatst, hè? Maar waar ook weer? Op uh, de ook. <laughs> maar niet op natuurijs. Ik heb ni nog niet op een tiereis gegaan. Maar wat hebben jullie wel gedaan? Laat eens horen. Want wat heb jij daar in je hand? Een slee natuurlijk, voor, de, voor deze slee af de, van deze berg af te sleeën. Ja. Een berg in houten. Jullie hebben ook alles hier in houten. En nou is er uh, aan de zijkant, kun je in één keer naar beneden... maar hier is ook een trappetje. En toen zei ik net tegen jou, dat zou ik niet doen. En wat deed je toen? Het gedaan, maar ben wel gevallen. Ja, doet het zeer? <laughs> ja. Nee. Oké, okay, nou ga, ga, probeer het nog een keer achter elkaar. Um, een, uh, wat, wat, ja, het zijn sleetjes. Het zijn niet van die ouderwetse houten sleetjes in houten, maar het zijn plastic sleetjes uh, in houten. Het is rond en daar kun je dan op gaan zitten. Ze vragen nu of uh, kinderen een beetje uit de weg willen gaan. Want er staat er nu eentje precies uh, in het midden. Hoe leuk is het om hier naar beneden te gaan? Nou, ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan... maar het blijkt wel heel erg leuk. Oh, maar je loopt wel met een slee in je hand. Ja, ik ga altijd daar vanaf. Oh, dat is minder eng. Ja. Oké, okay, dan ga jij daar vanaf. Dan kom je zo vertellen hoe die was. En dan gaan jullie hier Lotte, vanaf. ik ga met je mee. Ja. Oké, okay. dan okay. ga je met Lotte mee. Oh, er is nog steeds geen ruimte hier. Altijd kind... oh, het kindje wordt nu langzaam naar de kant geduwd. En valt nu. Dat wordt helemaal niks hier om hier naar beneden te glijden. Je kunt aan de zijkant natuurlijk, uh, natuurlijk wel gaan. Jullie zijn hier de hele dag bezig? Ja. We zijn hier sinds soms, school. sinds school. Als de school ja. uit is gaan we hierheen. Ja, ja. ja. ja. wij ook wel. Ja. Maar wat je wel ziet is dat het, de sneeuw hierboven op de berg, op de heuvel, nog mooi wit is. Maar waar jullie allemaal naar beneden zijn gegaan, is het groen en bruin. IJs. Ja. Ja. IJs. IJs. IJs. Doet een beetje zeer. Ja. ja, soms wel als ze valt. Oh, er gaat er eentje naar beneden. Dat gaat niet helemaal goed. Die gaat zo snel naar beneden dat hij op een paaltje terechtkomt met zijn knieën. Hij staat nu wel weer op. Ja, zo werkt dat vaak, hè? Als je er naartoe gaat, als iemand pijn heeft, dan gaat iemand huilen. Maar als je hem gewoon laat, dan, uh, dan rent Wat hij gewoon weer vefiel. naar boven. Ja, dat was een vriendje meisje, die viel. Zijn er al dingen gebroken hier? Uh, nee, net niet, niet dat ik, weet. ik was maar wel drie keer wel... gevallen met een vriendin van zo. Er gebeuren wel ik gat in het hoofd en zo. En... Een gat in een hoofd? Ja, als je tegen zo'n paal aan... Aanget... Nou, maar dat is nog niet gebeurd. Nee. Je nee. denkt dat dat gebeurt? Dat als het... ook, uh... Nee, maar dat ja, kan wel. Het de ene man is een keer op de grond gevallen en die heeft nu een gat in zijn hoofd. Ja, er was ja, ook onze ja, ja. slees gebroken. Nou ben ik hier omdat er op een website staat, eckel.com, waar er allemaal geschaats kon worden. Nou was ik net in Nieuwegein, hier acht kilometer vandaan. Dat was een plek waar nog een rood puntje stond. En hier was een plek waar een groen puntje stond. Waar zou dat dan hier in de nou, wijk moeten uh, kunnen? daar verder rond, daar, zat, daar kon iemand wel op het ijs staan. Bij de Witte ja. Huizen, als je bij de rondweg ja. rijdt, dan kan je daar nog schaatsen. Uh, daar ja, heb je op, dat, op kleine stukjes kan je daar al staan op het ijs. Maar echt schaatsen, niet nee. echt. Nee, dat ja. klopt niet. Nou, een zakje door. Sommige dan moet je. We zijn wel wakker en zo. Ja, dat zijn wel wakker. Oké. Okay. Um, jullie moeten het maar doen. Ik ga echt niet mee. Maar kom, want nu is de ruimte. Dan gaan we hier staan. Een deel gaat uh, van de plek af waar, uh, waar die trap te zien is. En de anderen uh, gaan daarnaast over het uh, groene heen. Eén, twee. Drie, ga maar! Oké, één, twee. Kom op! Kijken hoe ze naar beneden gaan. Het is, maar, het is maar 20 seconden als ze beneden zijn, Bert. Dus dat moet lukken. En dan ja. hoop ik dat ze niet tegen dat paaltje aankomen. Hij geeft nog extra gas <laughs> extra met zijn handen. Ja, dus dat hij de extra. Nou. nou. <laughs> ik, vind, ik vind dat zo eng, Bert. <laughs> dat ja, durf, ze tegen. Ik dat bijna voorbij te het paaltje. Uh, nee, ik niet. Nee, ja. nee. Ja. <laughs> nee zeker niet. Held op sokken. Ik <laughs> die maar dat ging goed. Hele ja, dat, dat was, was heel cool. Leuk. Het is wel heel Je leuk was hier. Was een hele Ik nu van de trap. Op. Ja, daar was iemand met... Die had zijn arm gebroken en zijn been. Joris en de kinderen in houten aan het sleeën daar zo. Hij gaat nog meer op zoek naar nog meer ijs, naar sneeuw... naar de pret in ieder geval. En dan heb je nog andere problemen. Dat is het probleem van het stoepje. Winkeliers klagen steen en been over de hevige concurrentie van internet... maar als er sneeuw zijn, dan zijn ze de broer om hun stoep te vegen. Slagen Joosten uit Barneveld... die ergert zich dood aan die lamlendigheid. Het kost hem namelijk gewoon omzet. De winkel is namelijk slecht bereikbaar. Verslaggever Jeroen Schuttehuijzer zat er niet mee. Die zocht hem gewoon op. 2,55 euro alsjeblieft. Jan Joosten in Barneveld is al 47 jaar slager. En hij is enorm boos geworden. Ja, er wordt gefaald in het schoonmaken van de winkelstraten. Want heel veel winkeliers doen dat niet. Nee, die zijn, uh, waarschijnlijk vinden ze te min werk. Maar uh, ze lopen wel te klagen. Als uh, de webwinkels... Uh, een, uh, en als er dan een buitje sneeuw valt... Dan zijn ze te lui om de sneeuw te ruimen. Ik vind het jammer te moeten zeggen, met de winkelketens, die, uh, va uh, vaak tekort daarin hierin. Als we een half uur eerder beginnen en de straat is lekker schoon... ze dus drinken een kopje koffie en ze twitteren de wereld in van... Uh, wij hebben de winkel voor de winkel heerlijk schoon... nou, dat is toch heerlijk om te beginnen, een mooie dag. U merkt gewoon dat het klanten kost. Ja, natuurlijk. Dit probleem speelt natuurlijk in heel veel dorpen en steden. Hè? Ja, dit speelt in heel Nederland. Het is gewoon een maatschappelijk probleem wat nooit opgepakt wordt. Omdat het zo weinig sneeuwt, maar het is wel een grote hinder. Want uh, uw vrouw was in Zwolle geweest? Ja, en dat was gewoon een. Uh, die kwam terug en zei: ze, Ik heb een Olympische prestatie geleverd. Ik ben zonder botbreuk thuisgekomen. Wat zou er moeten gebeuren? Nou, gewoon uh, de managers van winkelketens gewoon uh, instructies geven. Dat men een uur eerder op zijn werk komt. En dat men daar een kit heeft met uh, strooizout en sneeuwschuiven. En eerst, voordat de winkel open gaat, de straat schoonmaken. Mevrouw Gorissen van de winkeliersvereniging. Ik denk dat het als ondernemer ongelooflijk belangrijk is... dat je klant- en gastvriendelijk bent. En dat je ervoor zorgt dat jouw winkel toch op zijn minst goed bereikbaar is. En het is toch een, een zekere wijze van wat achteroverleunen... en verwachten dat jouw klanten evenwel komen. Ziet u echt een verschil hè, tussen de zelfstandige ondernemer en de ketens... We zien toch dat de zelfstandige ondernemer uh, vaak wat harder loopt... om de klanten daadwerkelijk op een goede manier binnen te krijgen... en binnen te houden. En daar is dit maar een onderdeeltje van. Maar veelzeggend. Maar heel veelzeggend op dit moment, ja. Nou, ik ga maar eens even wat winkelketens bellen. De kosten voor dit gesprek zijn gratis. Ja, ja, ja. Goedemiddag, Libra, hoofdkantoor, spreekt met Met Schutijzer van de NOS. Goedemiddag. Hallo. Wie doet de persvoorlichting bij jullie? Uh, ik mag helaas geen namen vrijgeven, maar u wilt... Uh... Is dat uh, geheim? Ja, nou, ik mag, uh, dat is gewoon vertrouwelijke informatie. Maar als u even wil mailen, dan kan ik het even doorsturen. Uh, ik weet niet of er iemand van de directie is. Nee, die zijn er vandaag niet. Ze zijn maandag weer op kantoor dus. Goedemiddag, Marskramer Golfkantoor, met Haza. Mag ik de persvoorlichting? Ja, die meneer is niet aanwezig vandaag. Ik had een klacht over uh, het sneeuwvrijmaken van uh, de stoep voor de Marskramerwinkels. Oké. Okay. Uh... Ja, wat zijn de regels eigenlijk? Ja. Uh, ik denk dat het beste is als u maandag terugbelt, want de meeste mensen zijn al weg. Uh, ja, het is vrijdag. Charles Heugelen Barneveld, met Mirajam. Me, met uh, Jeroen Schutijzer van NOS Radio. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik krijg klachten dat u de stoep niet sneeuwvrij maakt. Oké. Okay. Hoe kan dat? Ik ga hier niet uh, op reageren. Dan zou u contact moeten opnemen met het hoofdkantoor. En wat is het nummer van het hoofdkantoor? Ik heb zo het telefoonnummer niet. Oh. Ik weet niet waar ik die moet vinden. En als er nou brand is? Dan moet ik natuurlijk eerst de brand weer bellen. Ja, nee, dat is waar. Ja. Maar daarna het hoofdkantoor, denk ik. Nee, daar hoef ik niet het hoofdkantoor voor te bellen. This is the voicemail of Martijn Akkermans from Charles Vergele. At this moment, I cannot answer the phone. Please leave your name and message, and I will get back to you as soon as possible. PHONE ja, dat schiet niet echt op. We hebben ook nog eventjes gebeld met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En wat blijkt, tot enkele jaren geleden waren burgers en winkeliers verplicht om de eigen stoep schoon te houden. Maar die bepaling is uit de gemeentelijke verordening geschrapt. Mede omdat die regel toch niet te handhaven was. De stoep. De stoep sneeuwvrij maken, dat hoort nu bij de eigen verantwoordelijkheid, al dus de VNG. In België trouwens kan je wel beboet worden. In Antwerpen krijg je, als je je stoepje niet sneeuwvrij hebt, 250 euro boete. Het is bijna half zes, straks na de klok van half zes, de reunie van 1963. Radio 1, het NOS-journaal. Meestrijd, schrijftelijk... Luc. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal is ontregeld. Rond kwart voor vier ontstond er een technisch probleem... waardoor korte tijd geen treinen konden rijden. Dat probleem werd verholpen, maar inmiddels zijn er weer andere problemen... waardoor er veel minder treinen rijden dan normaal. De NS en de Belgische Spoorwegen laten zeker tot maandagavond... geen 4 treinen rijden. In België is een stuk bumper van een 4 trein naast de rails gevonden. De Belgische toezichthouder heeft erop een verbod afgekondigd. Dat wordt pas opgeheven als vaststaat dat de 4 treinen betrouwbaar zijn.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 Met wolkenvelden, op de meeste plaatsen is het wel droog. Hier en daar komen ook een paar opklaringen voor. En dat weerbeeld verandert de komende 24 uur niet of nauwelijks. Voor vannacht liggen de minima tussen min 4 en min 7. Morgen overdag wordt het 2 tot 3 graden onder nul. staat een stevige oostenwind bij. En die waait matig tot vrij krachtig en soms zelfs krachtig. En dat levert dan een gevoelstemperatuur op van min 10 graden of zelfs lager. Morgen hier en daar ook een klein beetje zon. Dat zal zondag en maandag ook wel moeilijk worden. Dan krijgen we te maken met een storing die in de loop van zondag van het zuiden uit wat sneeuw gaat brengen. En ook maandag kan er hier en daar nog wat sneeuw vallen. En dan is de vorst even getemperd, maar nog steeds niet het land uit. En na maandag gaat het gewoon weer door met vriezen. Het blijft winter. AMB ah, Verkeersinformatie. Ik begin met de problemen op het spoor rondom Utrecht. Er zijn technische problemen op de trajecten tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam. En tussen Utrecht en Leiden, daar rijden helemaal geen treinen. En omdat doorgaande treinen vanuit het westen naar Utrecht-Utrecht helemaal niet kunnen bereiken, rijden die dus ook niet vanuit Utrecht naar het noorden of het oosten of andere delen van het land. Kortom, grote problemen rondom Utrecht die voorlopig nog niet voorbij zijn. Files dan, daar staan er nu 20, 70 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip vrijdagmiddag. Ik begin met de A1 Amsterdam-Amersfoort. Daar staat in beide richtingen bij Muiden drie kilometer file door een ongeluk. In beide richtingen is de weg ook weer vrijgegeven. De A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord, daar staat de langste file van dit moment. Daar zijn werkzaamheden tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug staat 9 kilometer.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 DNO is het radio 1 journaal straks aandacht voor de problemen van de trouwe viervoeter als die in de sneeuw zijn plasje gaat doen. Maar we beginnen met de onduidelijkheid over het overlijden van de Russische activist Alexander Dolmatov. Hij pleegde gisterochtend zelfmoord in een detentiecentrum in Rotterdam. Dolmatov vluchtte in juni naar Nederland en had de politiek asiel aangevraagd, maar die aanvraag was afgewezen. Zijn advocaat is Mark Wijngaarden, Nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Even terug naar het begin. Want de IND heeft de asielaanvraag van hem af Gewezen. Met welke motivatie eigenlijk? Met de motivatie dat uh, volgens de IND meneer Dolmatov uh, geen groter risico liep bij terugkeer naar Rusland dan een boete van 500 uh, roebel. Ja, dus ze zeiden van dat betekent eigenlijk dat er geen groot risico is, dus u kunt ma makkelijk terug. Klopt. Ja, dan was hij uh, illegaal of was hij dan legaal in Nederland? Hij was volstrekt legaal in Nederland. Er is, uh, afgelopen vrijdag is er. Uh, Beroep ingesteld tegen de afwijzende beslissing van de IND. En dat mag je op grond van de vreemdelingenwet gewoon in Nederland afwachten. Ja, maar hij was legaal omdat hij een visum had? Nee, hij was legaal omdat hij een asielaanvraag had ingediend ja. en op de tijd in beroep was gegaan tegen de afwijzing. Dat geeft rechtmatig verblijf in Nederland. Precies, en dan moet je niet worden uh, laten we zeggen, opgenomen in dat uitzetcentrum? Dan heb je niets te zoeken in een uitzetcentrum, dat ja. klopt. En waarom is hij daar dan toch naartoe verplaatst? Um, daar is een um, duidelijke fout gemaakt. Hij is door de Dienst in bewaring gesteld. Omdat men dacht dat hij niet in beroep was gegaan. Um, dat was dus niet correct. Uh, en um, ja, het, was, het is uh, buitengewoon treurig. Want ik had dat met één telefoontje um, had ik dat, uh, recht kunnen zetten. Maar ik wist niet dat hij vast zat. Ja, nee, u heeft geen contact gehad, want u wist het gewoon niet. Ik wist het niet. Nee. Heeft hij trouwens een afscheidsbrief achtergelaten? Ja. Kunt u iets vertellen over wat erin staat? Wat binnen de nee, mogelijkheden ligt? Dat, licht, of dat niet? kan ik niet. Ik, uh, ik, uh, ik lees geen Russisch en ik heb een, een uurtje geleden pas uh, de afscheidsbrief aan zijn uh, familie doorgestuurd. Ja, dus het is uh, heel, um, laten we zeggen, Willens en Wetens gedaan. Hij heeft daar goed over nagedacht, want hij heeft een brief achtergelaten. Ja, de meeste mensen die zelf moeten plegen, die hebben er wel over nagedacht. Dus uh, dat lijkt me logisch. Ja, had hij beter beveiligd moeten worden? Der, uh... Dat wordt op dit ogenblik onderzocht. Er zijn na zijn dood twee onderzoeken, heb ik begrepen. Eén van de recherche en één door een uh, calamiteitencommissie IGZ... die vooral die vraag uh, gaat onderzoeken. Ja, want er zouden sprake zijn van bedreigingen door de Russische geheime dienst. Uh, ja, dat vermoeden dat had ik, maar dat heeft hij nooit bevestigd. En was de IND op de hoogte van, uh, van alles... of um, wisten, zij, uh, wisten zij nog delen van de informatie? Het, het hele verhaal van uh, meneer Dolle, uh, Dolmatov uh, voor wat betreft alle feiten die hij heeft verteld... is door de IND geloofwaardig geoordeeld. Ja. Dus daar waren geen vraagtekens bij. Nee. Uh, en hij heeft echt ook alles verteld. Ik bedoel, Ze wisten er ook alles van. Dus uh, uh, Zij hebben het echt op zijn waarde, zoals zij het hebben kunnen beoordelen, kunnen beoordelen. Uh, ze, uh, ja, volgens. ik heb wel de indruk dat zij alle feiten hebben beoordeeld die hij te vertellen had. Daar heeft hij ook wel de gelegenheid voor gehad. Als het niet was bij de IND, dan wel bij mij op kantoor. Wat ja. gaat u nu verder doen? Kunt u nog iets doen? Um, ik uh, ben nu bezig op verzoek van zijn moeder om uh, de onderste steen boven te krijgen. En uh, alles uh, uit te vinden wat er uit te vinden is over uh, de laatste week van Alexander Dolmet of zijn leven. Ik dank u wel in ieder geval voor dit gesprek. Graag gedaan. Mark Wijngaarden was dat. Dan gaan we naar het kabinet. De Haagse politiek heeft vandaag vergaderd. En waar gaat het dan over? Dan gaat het onder andere over de eurogroep en de over minister Dijsselbloem van Financiën. Want de kans is toch wel heel groot dat de minister van Financiën... voorzitter wordt van die eurogroep. Premier Rutte zei dat na afloop van de ministerraad. Dijsselbloem is de enige kandidaat om leiding te geven... aan de overleggen tussen de landen die de euro hebben. En volgens de premier zou het voor Nederland zeer waardevol zijn... als Nederland die functie in de wacht sleept. Het zorgt ervoor dat je ook als Nederland vooraan in het proces zit... op de hoogte bent van wat er aan de gang is...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 Daarom is het ook zo belangrijk dat er uh, uh, de voorzitter is, de minister van Financiën zou dat zijn, uit hen midden. En daarnaast ook in de Nederlandse stoel iemand anders zit. Uh, tegelijkertijd is het zo dat we natuurlijk afspraken hebben in Europa over stabiliteits- en groeipact. Waar we ons aan moeten houden. Die afspraken zijn streng. Uh, Nederland heeft een traditie van uh, begrotingsdiscipline. Dus in die lijn zal ook natuurlijk geopereerd worden. Nou, de vorige minister van Financiën, Jan Kees de Jager... heeft de afgelopen jaren een hele kritische toon uh, gebruikt... in de discussies in de Europese Unie. Als het ging over eurobonds, als het ging over uh, noodpakketten aan Griekenland. Is het mogelijk uh, dat Jeroen Dijsselbloem als voorzitter... op zoek gaat naar het compromis en Frans Wekers, de staatssecretaris... namens Nederland, de kritische nood nog laat horen? Beide zal het geval zijn. Jeroen Dijsselbloem uh, is minister van Financiën in de beste Nederlandse tradities... Uh, dus streng. Uh, houdt niet van tekorten. Uh, uh, dit kabinet is geen voorstander van permanente geldstromen van Noord naar Zuid-Europa. Wij willen Zuid-Europa tijdelijk helpen... met zijn streng hervormd wordt in Zuid-Europa en zich aan de afspraken houdt. Uh, in die traditie staat hij. Uh, in die traditie zal hij ook functioneren als voorzitter van de groep. heeft Jean-Claude Juncker natuurlijk ook gedaan. Uh, en tegelijkertijd is er uh, alle mogelijkheid voor Frans Wekers... om uh, ervoor te zorgen dat, uh, waar dat noodzakelijk is... ook nog het hele specifieke Nederlandse geluid neer te zetten. Ik neem zonder meer aan dat Dijsselbloem ook als voorzitter... gewoon het Nederlands standpunt zal uitdragen. Maar als voorzitter spreekt hij ook namens bijvoorbeeld de Zuid-Europese landen... en zal dan toch uh, het Europese compromis moeten verdedigen. Ja, dat brengt Nederland toch in een ander pakket. Vandaar mijn vraag, uh, verandert dat de opstelling van Nederland... in die Europese discussie? Die vraag begrijp ik niet, want dan, uh, in het verleden... als er besluiten werden genomen, waren dat altijd compromissen. Die verdedigde de jager, die verdedigt Dijsselbloem. Dus dat is niet anders. Er moesten altijd compromissen worden gesloten tussen, tussen verschillende standpunten. En dat kunnen inderdaad discussies zijn geweest tussen Zuid- en Noord-Europa. En als er dan een compromis gesloten wordt... is dat een compromis wat alle 17 verdedigen. De taak van de voorzitter is bevorderen dat zo'n compromis tot stand komt. En dan heb ik graag een voorzitter die, hand, die werkt vanuit een duidelijke traditie... die ons hier in Nederland bevalt... Uh, waarbij tegelijkertijd ook de Nederlandse inbreng heel goed kan worden neergezet. De vraag is met welke doelstellingen ga je die discussies in? en waar we tot nu toe één persoon hadden die dat, deden, die dat deed... en een voorzitter die niet uit Nederland kwam... en misschien in kleine kamertjes met een paar landen probeerde tot compromissen te komen... hebben we nu twee mensen die zich daarmee bezighouden... en daarbij ook het voorzitterschap waarbij wij dus in het hart van die besluitvorming zitten. Dus dit is echt goed. Dus achter de schermen is er veel meer invloed om dat Nederlandse standpunt uit te dragen. Ja, in ieder geval voor te zorgen dat er een conclusie komt waar Nederland zich zeer goed in kan vinden, dat er geen verrassingen zijn. Premier Rutte was dat in gesprek met onze verslaggever Michiel Breedveld. Maandag wordt een belangrijke dag, want dan zal blijken of Dijsselbloem de opvolger wordt van Jean-Claude Juncker, de premier van Luxemburg, die de afgelopen zeven jaar voorzitter was van die Eurogroep. Explosie en een brand bij een bedrijf in Arnhem. Bij het bedrijf ProTap zijn grote explosies gehoord en er woedt op dit moment een enorme brand. Bij het bedrijf worden testen gedaan met olieinstallaties. Er worden nieuwe technieken ontwikkeld om restjes olie en gas optimaal te kunnen gebruiken. En er hangen grote rookwolken boven delen van Arnhem. Onze verslaggever Matthijs Holtrop is onderweg en die gaat u zo straks horen over die. Brand in Arnhem. Het is bijna kwart voor zes. En dan gaan we bijna 50 jaar terug. Nou, wat bijna 50. Gewoon 50 jaar terug. 9862 schaatsers die gingen van start. En slechts 127 van hen haalden de eindstreep in Leeuwarden. Sneeuw. Wind, lage temperaturen maakten een hel van die Elstijde-tocht van 1963. Vandaag dus precies 50 jaar geleden. De helden van toen kwamen vandaag weer bij elkaar. Dit is op twee verschillende plekken: in Hinderlopen, een van de elf steden, en in Honselsdijk in het Westland. En er was een groot verschil tussen die twee bijeenkomsten. Theo van Brugge was in Hinderlopen, Matthijs van der Wiel in het Westland. Ja, ja, maar toen zijn de jongens teruggekomen hè? Maar ik had hem al gereden in 1963 ja, natuurlijk. Het ja, ja. dus Westlands Schaatsmuseum in Honselerdijk. Vijftig krassen knarren zijn hier bij elkaar gekomen. En nog een paar kilometer voor Bart moesten we eraf. Echte... Krassen knarren, die verhalen van toen komen ophalen. Maar nu hebben we ook een startkaart bij u of niet? Ja, Want dat is de voorwaarde om hier te mogen komen. Een startbewijs kunnen laten zien. Dit zijn allemaal mannen die hem niet hebben uitgereden, die tocht van 63. Bij Woutseend... Uh, ben ik op een, op een kop gevallen en toen ja, ben ik een tijdje uh, bewusteloos geweest. Ben ik ik rijd gewoon door. Dat doe je, je gewoon. Je reed door buiten bewustzijn? Ja, dat, dat gebeurt gewoon. Kijk, dan heb je het verhaal alweer. En dan uh, hebben ze mij toch van het ijs gehaald uh, bij een uh, rode kruispost. Ja, ja. Hebben jullie ook een startkaart bij u? Ja, ik heb ook een startkaart ja. bij u. Ja. Kijk eens, een controlekaart ja. en dan kijk ja, God, ik even. Godweldig. En ik en zie bent, even de stempels. U bent, u bent, u bent tot Hardingen gekomen. Goed. Toen ben ik van het ijs afgehaald omdat het te gevaarlijk was. Je kon nog wel? Ja. Je mocht niet? Nee, we mochten niet. We werden door de politie van Duizel gehaald. Twee graden onder nul. En sneeuw. En, maar ja, dat had je niet in de gaten als rijder, als deelnemer. Helden zijn het. Maar de nog grotere helden, die hebben een eigen reunie. Daarboven in Friesland, collega Theo Verbrugge. In uh, Hindenlopen, het Schaatsmuseum, een uh, grote ereboog voor alle rijders. Die komen hier nu allemaal vandaag? Ja, dat zijn toch echt wel de meeste uh, oud-rijders, uh, Tour en Wedstrijd van 1963. Die een kruisje gehaald hebben? Ja, die een kruisje gehaald hebben, inderdaad. Dat is uh, hier de, re de reunie voor de echte sterke de, de uitrijders van 1963. Nou zijn in het Westland is ook een bijeenkomst van rijders die hem niet uitgereden hebben, die geen kruisje hebben gehaald. Die zijn hier nou weer niet welkom. Wat vindt u daar nou van? Nou ja, goed. Uh, je moet een criterium stellen. En hier is een criterium van... Uh, we houden eens een echte reunie van de, van de uitrijders. Dat zijn, zijn toch de echte. En daarmee willen we een ander niet tekort doen. Nee, alleen degenen die hem uitgereden hebben. Verder dat niet. Waarom vindt u dat? Nou, je kunt iedereen wel uitnodigen. Ik ben eventjes, uh, brutaal. Nee. Zijn het minder helden, vindt u dan ja, daardoor? Ja, ja, vind ik wel. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja zo, zo zijn de regels hè, van de Elfsteen. Dat toch een hele commissie, daar kun je maar aan houden. En dan mag je hier niet komen? Nee, dan mag je niet komen. En dat levert toch wel wat frustratie op hier op de reunie in het Westland bij de mannen die hem niet hebben uitgereden. Normaal dat ik hem wel uitgereden, die zit nou in de lopen. Dat ook daar willen zitten. Ja, dat is Want dat zijn de echte, de echte helden. Ja, die hem uitgereden hebben. En hier. Ook wel held, hè? Nou, ik vind, ik vind het ook wel, hoor. Vooral als je alleen maar zegt tot, tot erin nog verder van het ijs gehaald wordt... Ben al heel eind gekomen? Dat is zat, ge, zat gebeurd. We gingen pas om, om acht uur s morgens, konden we pas weg. Ik kwart ja, ik. Wat ik hier vooral toch proef, ja. vooral heel veel frustratie, ja. omdat u nog wel kon, maar het ja. niet ja. mocht. Ja, ja nee, dat klopt. Het ja. zit u nog steeds dwars. Ja, precies. Ja, die, de, de, Want het is helemaal niet dat u te weinig kracht had nee, of te koud had. Wij waren allemaal goed gedraind. Het is gewoon pech dat u te laat ja. vertrokken bent. Ja, nou ja. Als u om zes uur s morgens start, heb je meer kans om uit te rijden dan negen uur s morgens. Oh, het is omgekeerd. De echte helden zijn hier. De echte helden zijn hier, ja. ja. ja. Ja, ja, ja. Want het is veel moeilijker. Ik ben natuurlijk pas om 9 uur morgens gestart, in plaats van 6 uur. Dus ja, het was veel meer sneeuw op het ijs. En toen werden we eraf gehaald. Het was levensgevaarlijk. Maar was dat? Vlak voor Bartheim, Dus ik was al, 100, was al heel ik end. Was 160 kilometer weg. En als ik in Dokken was geweest, had ik een beetje meegaan terug. Dus dat was zo jammer is dat geweest. En 50 jaar later bent u er nog steeds niet eens. Ik, ik kijk bijna niet naar de uitzendingen van 63 op de televisie. Ik heb zo de pest in. Elke dag opnieuw. Ja, van de week was er een mooie documentaire te zien op de televisie. Over destijds 1963. Vrijdag 28, 18 januari. En het is dus vandaag 50 jaar geleden. Er viel een opvallend persbericht vandaag in onze mailbox. kwam van de Stichting Viervoeters met een heldere boodschap. Na het wandelen met de hond, even de pootjes in een warm bad. Zometeen. Eerst de ANWB, Dennis mooi. Er staan nu 23 vielen, zo'n 80 kilometer bij elkaar opgeteld. Ik begin met het probleem op het spoor bij Utrecht. Want door technische problemen rijden tussen Utrecht en Den Haag, Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Leiden nog steeds geen treinen. En dat betekent dat doorgaande treinen die vanuit het westen uh, naar Utrecht rijden en van daaruit weer verder naar de rest van het land ook dus niet rijden. Dus uh, al met al, uh, het is behoorlijk druk op het, uh, op het station in Utrecht, in de stationshal van mensen die niet met de trein kunnen. Daar gaan we straks meer over horen hè? dan uh, gaan we met K.N. Albers erover praten. Precies. Uh, de files dan. Uh, de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Er is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd met Muiden. De weg is weer vrij, maar bij knoopend Diemen staat nog wel 3 kilometer file. En naar Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden O 7 kilometer nog. Werkzaamheden tot het eind van deze maand op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord bij de Ketelbrug. En daarom staat daar 9 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Epo, bloedtransfusies, testosteron. Armstrong heeft het allemaal gebruikt. Anders had hij nooit zeven keer de Tour de France kunnen winnen. Dat zei hij afgelopen nacht, het wielrennen tegen Oprah Winfrey. Ham Kuipers, oud topsporter, hoogleraar en fysioloog, nu aan de lijn. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Klopt dat? Had hij zonder al die hulpmiddelen nooit zeven keer de Tour kunnen winnen? Nou, ik denk dat het onjuist is. Uh, die bewering die stoelt eigenlijk op het geloof, het onwrikbare geloof, zeker in die tijd dat dat zonder al die middelen gewoon niet kon. Want als je dat lijstje nog bekijkt, wat hij dus erkend heeft, wat hij gebruikt heeft... dan zijn eigenlijk alleen EPO en bloeddoping, wat een klein beetje helpt... en al die andere stoffen, die hebben hem absoluut niet geholpen. Nee? Maar iedereen dacht dat het hielp. Dus ja, ik zeg altijd vaak, alles waarvan je denkt dat het helpt... dat helpt, ook al werkt het helemaal niet. Ja, maar goed, hij is wel de beste van de dopingmannen... Uh, want uh, de nummers 2, 3, uh, ik geloof dat er een lijstje is van... dat, dat de eerste 10 gebruikt uh, hebben. Uh, en daar ja. nou won hij van. Ja, ja. Nou, ik heb ook zijn bloedwaardes en zo gezien. Ja. Uh, hij heeft gebruikt, maar zijn bloed... Kijk, EPO heeft het doel om je aantal rode bloedcellen omhoog te krijgen. Ja. Nou, als je zijn waarden bekijkt, uh, ja, dan is er eigenlijk niet zo gek veel uh, opmerkelijk aan te zien. Dat betekent ook dat hij wel wat gebruikt heeft... en dat het effect vooral tussen de oren heeft gezeten waarschijnlijk. Ja. Maar dat hij er in feite, lichamelijk gezien, niet zo gek veel uh, profijt van heeft gehad. Maar u vertelt nu eigenlijk net alsof u een soort placebo heeft gebruikt. Nou, voor een deel ook zo. Een, een groot deel van elke vorm van doping is een stuk placebo. Geloof erin. Maar ja, dan zou ik bijna zeggen, waar hebben we het al voor, meneer Kijpers. Nou, dat, dat is ook een beetje zo. Uh, het, het wordt nu natuurlijk geweldig opgegeven. de geweldige bedrieger. Nou, wat ze ook vooral gedaan hebben, is misschien publiek bedriegen door, door lang te liegen. Maar ze hebben zichzelf ook bedrogen, want bijvoorbeeld een groeihormoon, wat hij gebruikt heeft, uh, ja, Groenigamon is van bekend bij duursporters dat het zelfs averechts kan werken. Mm. Testosteron wordt gebruikt, zorgen en yeah. herstel. Ja, wetenschappelijk is er geen enkel bewijs en dat kan zelfs nadelig werken. Corticosteroïden heeft hij gebruikt. Nou, als je prestaties wil vervalsen of uh, verminderen, dan moet je corticosteroïden gaan gebruiken. Dus daar blijft van het lijstje maar heel weinig over. Ja, ik, ik ben eigenlijk een beetje verbaasd. Ik val een beetje van mijn stoel om het uh, zomaar uh, te zeggen. Want uh, ik, ja. uh, ik heb het idee van dit is een enorme bekentenis, Poe, poe, poe, poe. maar we maken ons dus de druk om niks. Nou, voor een deel wel, ja. Voor een deel maken we ons druk om niks. En ook die willen aan dat, dat zelf. Het, het hele geval nu is gebaseerd, het hele gebruik, het hele systeem... gebaseerd op het geloof, echt het geloof, niet de wetenschap, maar geloof... dat het zonder doping niet kan en maar, dat je alleen okay. maar kunt winnen met die soort spullen. Maar als het dan uh, zo weinig zoden aan de dijk zet en als het het geloof is... Uh, dan hoef je het toch ook niet te verbieden? Nou, dat is een andere zaak. Het zijn allemaal geneesmiddelen. En geneesmiddelen met ernstige bijwerking. We hebben tachtig tachtiger jaren gehad toen EPO kwam. Toen het niet gecontroleerd werd dat er een heleboel doden zijn gevallen. En in Nederland, in de wielanderij, maar ook buiten de wielanderij. En in buitenland, een hele golf. Ja, dat heeft toch met de bijwerking van EPO te maken. En ook de alle andere stoffen, ook al werken ze niet altijd, of heel vaak helemaal niet. Ze hebben wel hun bijwerking. Dus het zijn en, geen ongevaarlijke dingen. En gaat hij daar nog last van krijgen? Dus ik bedoel niet juridisch. En dan ik maar gewoon het lijf, het lichaam. Nou, ik denk nu niet meer, want hij heeft natuurlijk al uh, lang gestopt daarmee. Kijk, maar het feit dat zo weinig helpt... Kijk, we kijk naar, naar bijvoorbeeld ex-Sonda's, Vinokurov. Hij is yeah. gepakt door bloeddoping, maar hij wint wel weer de Olympische Spelen. En neem van mij aan, die is goed in de gaten gehouden. Ja, dat heb ik idee best de schaatser, de schaatser, Ja, maar die, die, schaats, nou, die schaatsen, nou, die schaats geen deuk meer in een pakje ze toch? Nee, maar ze is inmiddels ook bijna 41. Ja, oké. Okay. Ja, goed, heeft u gelijk. Niet. Maar Finokurov is natuurlijk een ander verhaal. David Miller, zo zijn er verschillende voorbeelden van mensen die dus... Terug zijn gekomen na een schorsing en nog steeds heel goed vissen. En ook afgelopen Tour de France was natuurlijk een goede tour... de hoogste gemiddelde snelheid. En ja, neem ook voor mij aan dat nu met biologisch paswoord dat ze goed in de gaten zijn gehouden. Ja, gaan wij over tien jaar niet een heel ander gesprek voeren? Of ben ik te cynisch? Ja, ik denk het wel. Dat mag u constateren. Ik vroeg er ook om. Rick Ruivers, ik dank u voor de toelichting. Ja, graag gedaan. Heeft u ooit gehoord van de stichting Viervoeters? Dat hadden wij ook niet. Maar het is een dierenwelzijnsorganisatie. Stuurde vandaag een persbericht met het advies om bij het uitlaten van de hond... de poten van het beest in te vetten met vaseline. Want het strooizout doet, doet pijn. En als we hun poten aflekken, worden ze er ook nog een keertje ziek van. Reden voor onze verslaggever om op inspectie te gaan. En dat deed hij in het Oosterpark in Amsterdam. Goeiedag. Van wie is die hond? Is die van u? Ja. Mag ik u wat vragen? Ja. Heeft u die hond voorbereid op de sneeuw? Nee, hij is uh, van huis uit al voorbereid, volgens mij. Want? Uh, nou, hij heeft uh, schutkleur. Ooit gehoord van uh, zere voetjes? Uh, nou, daar heeft hij geen last van, volgens mij, want dan liep het niet zo vrolijk bij. Mogen we even kijken? Ja, van mij wel, als ik hem hierheen krijg. Ja, roep eens. Kom eens. Kan je even kijken, Karin? Maar, uh, waar gaat dit vanuit? Uh... De Stichting Viervoeters maakt zich zorgen om de hondjes Ach, nou. en de pekel op straat. Hoe heet die? Dis. Dis, Kom eens. Maar dit is een, uh, een bastaard, Jack Russell, en die luisteren heel slecht. Oh. Dan gaan we even bestuderen. Want wat, is t, wat kan het probleem zijn, Karin? Het probleem kan zijn dat de voetjes uh, geïrriteerd raken... en rood en rauw en wondjes. En dat kan komen door stukjes ijs tussen de voetjes. En dat kunt u voorkomen door het in te smeren met vaseline. En uh, de hond niet in zou laten lopen. Uh, hij kan ook na afloop zijn pootjes ga, uh, gaan schoonlikken... en dat is ook heel slecht voor, voor zijn maag. Dus kunt u de pootjes even afspoelen na afloop. Ziet vaseline. Ja, precies. Oké. Okay. Als u dat hoort, wat denkt u dat ga ik niet doen. Zo zie ik u kijken. Nou, ik. Uh, ik, ik, ga, ik ga in de gaten houden wat er met zijn voeten wat hij doet als ik okay. thuis ben. Want Carine, je hebt er naar gekeken. Uh, ja. Zag je wat? Nee, de pootjes zagen er goed uit. Maar uh, misschien is Vaseline iets wat u kunt doen als u denkt, nou het is nodig. Ja, ja. Maar uh, afspoelen van de pootjes zou ik wel adviseren en even goed afdrogen. Nou, ik beloof het. Oké, okay, en de goede einde is, ja, doe het, die is er alweer vandoor. Er komt er nog eentje aan, die gaan we even aanspreken. Dag mevrouw, ik wilde u wat vragen. Vertel. Even over uw hondje. Uh, oe, een beetje schrikachtig hè? Ja. ja. Heeft u haar voorbereid uh, op de sneeuw? Uh, ze heeft een jas aan en de voetjes zijn ingevet met vaseline. Ah, dat doet u dus wel? Ja. Want daar gaat moet. dit over? Dat moet, voor de pekel. En, ik, ik heb dat nooit geweest. Hoe weet u dat nou? Ja, hoe weet je dat... Via, via, denk ik. Via, via mede-hondenmensen. Ja. Die dan toch zeggen van een sneetje in de voet... en dan wordt het lelijk en dan lopen ze toch te hinkelen... en moeilijk te doen in de ja. pekel. En ik denk dat de kwaliteit van het zout tegenwoordig... erger is dan vroeger. Dus. En dan ook weer afwassen als u thuis komt? Ja, als kon ik thuis kom, veeg ik het af of spoel ik het af. Dat, uh, ja. dat ligt er net aan. Nou. Dus. U bent een uh, voorbeeldige hondenbezitter. Dank u wel, meneer. Okay. Mevrouw, meneer, fijne dag. Ja, dag. dag. Kom, kom, al. Kom, Bowie. Bowie was dat en dis... en de reportage werd gemaakt door Jeroen de Jager. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Is Freddy van Tijn? Ja, wij zijn alweer met andere dingen bezig... maar het Parool en NRC Handelsblad openen nog met foto's en citaten... uit de uitzending van het interview met Lance Armstrong vannacht. Lance Armstrong. Het Parool heeft acht close-ups van Armstrong... met allemaal verschillende gezichtsuitdrukkingen. NRC heeft één grote foto en een aantal citaten... De Vira is wel trending topic op Twitter. NS en de Belgische spoorwegen hebben de treinen stilgezet... nadat België met een voorlopig verbod op de trein kwam. We hoorden er al meer over in dit Radio 1 Journaal. Vandaag werd een stuk plaatwerk op de rails gevonden. Gisteren raakten een aantal treinstellen beschadigd door ijsvorming. De Vira is door het ijs gezakt. Hoog tijd om de Benelux-trein weer van stal te halen. Dat twittert reizigersvereniging Rover. Vanwege de aanhoudende problemen met de Vira komt er waarschijnlijk op korte termijn een gezamenlijk... Van het Nederlands en het Belgische parlement. Voor regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid is de maat nu vol. Ze vinden dat er reservetreinen moeten worden ingezet. Somalië was jarenlang verwikkeld in een bloedige burgeroorlog. Nu gaat het beter. We have seen a new foundation for that better future being laid. And today we are taking an important step toward that future. Ik am delighted to announce that for the first time since 1991, the United States is recognizing the government of Somalia. Minister van Buitenlandse Zaken Clinton zei zo ongeveer: het land heeft nieuwe grondvesten gelegd voor een betere toekomst. En voor het eerst sinds 1991 erkennen de Verenigde Staten daarom de regering van Somalië. De marathon op natuureis in Veenoord is afgelast. Het ijs is afgekeurd tijdens een extra controle door de KNSB. En dat gebeurde nadat de marathon in Gramsbergen gisteravond moest worden gestaakt. Het ijs bleek te slecht. Ook heeft het vannacht niet goed, goed genoeg gevroren. We hadden het graag anders gezien. We waren voorbereid op een mooie finale in Eén Veenoord. Maar we moeten ook realistisch zijn. En uh, ook in Eén Veenoord staan we voor veiligheid boven alles. En ik ben, gisteren was ik zelf aanwezig in Ja, En dat wil je ook niet als organisatie. In Australië woeden nog steeds hevige bosbranden. Dit is een fragment van de Duitse TV. Australien kämpft weiter gegen verheerende Buschbrände. Im Bundesstaat Victoria sind bereits mehr als 25.000 Hektar Land vernichtet worden. In New South Wales müssen die Feuerwehrleute mehr als 80 Brände bekämpfen. Am Wochenende soll es erneut über 50 Grad heiß werden. In Victoria is 25.000 hectare verwoest... en in New South Wales woeden meer dan 80 branden. Het wordt dit weekend opnieuw meer dan 50 graden. Dat nou, dat toch nog één bericht over Friesland. De belangstelling voor de stedentocht zal zo groot zijn... dat de toestroom van mensen moet worden gereguleerd. Zegt hoogleraar Jan Brouwer... gespecialiseerd in openbare orde en veiligheid in het Dagblad van het Noorden. Hij denkt dat misschien wel de provincie moet worden afgegrendeld... en dat er speciale noodverordeningen moeten komen. Maar dat denkt de veiligheidsregio Friesland niet. Canto Ostinato. Roemrucht, geniaal, eeuwigdurend. Het meesterwerk van de onlangs overleden componist Simeon Ten Holt. Zometeen in brands met boeken. Bewonderaars, kenners en canto-pianist Jeroen van Veen in de studio. Canto Ostinato in brands met boeken. Zometeen van 7 tot 8.